Goedenavond, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. De partijleiders van PVV, BBB, v, VVD en NSC... zien het wel zitten om in koppeltjes verder te praten... over de formatie van het nieuwe kabinet. Vorige week zag Pieter Omtzigt van NSC het nog helemaal niet zitten... om verder te praten. Maar nu dus wel, zegt politiek verslaggever Roel Bolsjes. Met name de ongrondwettelijke bezwaren die hij heeft tegen standpunten van de PVV... maakten dat hij nog geen basis zag om verder te onderhandelen... Maar de uitweg die Plasterk gevonden heeft... is dat er uh, de onderhandelingen ook niet gestart worden... maar dat er wel in verschillende duo's... dus koppeltjes uh, verder met elkaar wordt gesproken... en ook Pieter Omzicht heeft ja tegen dat voorstel gezegd. Het gaat dan om gesprekken tussen de partijleiders... waar verkenner Ronald Plasterk ook bij is. Bijna iedereen in Gaza is op de vlucht... zegt de VN-organisatie voor Palestijnse Vluchtelingen. Er wonen ruim 2,2 miljoen mensen in Gaza. 1,9 van hen zijn op de vlucht geslagen... Sinds het begin van de oorlog zijn honderdduizenden mensen uit het noorden weggevlucht naar het zuiden. Maar ook daar rijden inmiddels Israëlische tanks rond. In Tilburg is dit weekend een vrouw aangevallen door een man die haar wilde verkrachten. Buurbewoners hoorden 's ochtends geschreeuw. Zagen een vrouw op straat liggen met een man bovenop haar. Een van de bewoners pakte de man vast en haalde hem van de vrouw af. De politie heeft de man opgepakt. En in Zeeland is het klussen aan het spoor begonnen. Door regen is de boel daar flink verzakt. En dat moet worden gefixt. Nog wekenlang krijgen reizigers in Zeeland daardoor te maken met minder treinen, vertraging en langzame treinen. En als flink balen vinden deze mensen. Ik vind het jammer dat het allemaal weer zo moet gaan. En zeker ook dat er nu niks anders wordt ingezet qua NS-bussen. Dat vind ik ook echt uh, schandaal eigenlijk. Ik ben wel wat later op mijn werk nu. Uh... Maar dat weten ze daar ondertussen. Ja, ja, ja dat zijn ze gewend. Je kan uh, protesteren, maar er wordt toch niks gedaan. Dus uh, ja, daar staan we dan. Helaas. In totaal moet het spoor over een lengte van ruim 50 kilometer worden gerepareerd. Het weer, ook vanavond regen en natte sneeuw. En in het noordoosten blijft wat sneeuw liggen. Morgen wat regen en dan een graad of zes. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Geen bijzonderheden op de weg op dit moment...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 Autobedrijf Zandvoort. Ook gehoord op zaterdag. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. Zo'n uh, nummer uh, die uh, weer eigenlijk uh, tot de verbeelding uh, spreekt. Heeft ook uh, te maken met uh, vorige week, uh, toen ben ik ermee begonnen. Hoefs, eet de uh, band, ze komen uit Amsterdam. En één van die bandleden, daar heeft uh, Ruud ook nog uh, mee te maken gehad. Dat is een mooi ja, om uh, Een goede vriend van me, Richard Lagerwijs. Uh, ja, heel goed, ja. Ja. Ja, ja, ja, die speelt in die band. Uh, ja. Je zou het hem niet uh, die leeftijd uh, geven, maar hij staat daar nog op het podium uh, ja. <laughs> als, uh, ja, als een. Uh, Jong -god. Hoe noem je ja, ja weet, jij zegt het. Maar uh, hij uh, is nog behoorlijk energiek. Uh, in nou, we zaten dat samen in Cloud Machine. Cloud Machine ja. was mijn ja. band. Ja. En uh, daar heeft hij vanaf 1998 tot uh, 2014, december 2014, uh, heeft hij daarbij gezeten. Ja, ja dat, uh, dat is... Uh, langs langs de, uh, Blijvende uh, bandlid. Ja, ja, want hij was ook op de avond dat jij. Uh, theater, ja. Ja, jij, de Theater, uh, ja, een theater de Liefde ja. was hij toen ook. Um, want, uh, nou ja, uh, over die Theater, de Liefde, waarom heb je daar eigenlijk voor gekozen om daar die release-show uh, te doen? Want dat vind ik eigenlijk toch ook best wel even iets uh, leuks om even te ah, vragen. Aan je. Nou, um, Ro Kruis, de violist, die hmm. uh, nam mij een keer mee naartoe. Of eigenlijk nee, ik weet niet of je nog weet, in coronatijd was er uh, kapsalon Theater. Hmm? Uh, dat was een protestactie tegen... Uh, dat Je mocht wel naar de kapper, mm. maar je mocht niet naar het theater. Uh, want kapsalon, een theater. Dus toen hadden ze ja. bedacht. Uh, Sanne Wallis en Diederik Ebbingen. Dat, uh, en dat hadden ze landelijk opgetuigd. Dat als je een kapst, kapstoel neerzette in een uh, theater... dan was het een kapsalon. <laughs> een, uh, nou, een soort ludieke actie. Dus wij hebben ja. daar een, uh, een voor, aan een voorstelling bijgedragen. Met allemaal leuke mensen. Brigitte Kaandorp was er. Ja, ja. Uh, Erik van Muiswinkel. Ja. En wat muziek ook van hier en daar. Ja. Uh, Lucretia van der Vloot was er ook. Um, nou ja, en toen waren we daar. en Toen zei Ro, oh, moet je niet hier je, je releaseavond doen? Want die plek voelt heel erg... Uh, nou, het is een, een beetje een lullig woord, maar knus. Maar het voelt heel... Ik vind het een heel fijne sfeer. Ja. Uh, akoestisch is het iets te droog voor mijn, uh, uh, zeg maar, ik heb het liever ietsje meer galm. Ja. Het was wel hard werken om het een beetje lekker te, om le om je lekker te voelen als je aan het spelen bent. Um, maar de, de sfeer was gewoon heel goed. En het doet me denken, iemand schreef op, uh, op internet ergens dat uh, Rotterdam heeft uh, Walhalla en Haarlem heeft de liefde. Ja. Je Walha ja, Walhalla, Walhalla ben ik geweest. Dat is, zoiets, ja, is ja, dat, is, uh, dat is een heel mooi, ja. uh, mooi theatertje is dat. Ja. Ben ik één keer geweest, dan was ik uh, uh, Rodi destijds. En uh, die, diegene die daar uh, moest uh, spelen, die, uh, ja, die moest daar, uh, moest ja, daar zijn en, en in en een het Theater van voilà, in Rotterdam. Uh, precies, en voor mij is het, het was ook een. Volgens mij is het Katerdrecht zelfs nog. Ja, ja? klopt, ja. Ja. ja. Maar de liefde is uh, natuurlijk heel leuk, omdat het tegen de Hoerenbuurt uit zit en een, ja, ou, een oud kerkje is ook. Katerdrecht ook. Ja, ja precies. het ja, ja, ja. is van Milou Frenken die dat ja. bestiert uh, met een heleboel vrijwilligers. Maar ja. wat, wat ook uh, meespeelde is dat uh, de hoeveelheid stoelen die er staan... Uh, ik had het vermoeden dat we dat wel vol uh, konden krijgen. En dat is ja. ook gelukt. Dus, uh, ja, dat was goed. Uh, dat was goed uitverkocht. Cool. Ja. Uh, en dan, dan even over de actuele zaken hier, hier in dit ja. dorp. Want ja, uh, we hebben hier uh, twee schepen gehad. Ene van, die is vlot getrokken. Daar heeft Leon zelfs nog de hand in gehad... met een camera samen met Albert Gelder. Die is er vanavond niet, maar die is normaal gesproken hier ook. En ja, Dat slepertje, dat, dat wist te vertrekken. Maar die andere, die, die ligt er nog bij, bij Tana Akersloot. Ja. Dus ja, want... Jij komt nog wel eens bij de watersportvereniging. Zeker, maar ik ieder het afgelopen geweest. week niet. Maar mijn buurman is Edwin Keur in Zandvoort natuurlijk. Die kennen wij ook, ja. Dus, uh, <laughs> en ik volg hem natuurlijk aan alle kanten op social media. En die, ja. die heeft elke dag wel mooie foto's van het schip. Mm. Dus ik heb het wel gezien, ja. ja. Uh, nou, uh, kwam jij hier net met een verhaal? Uh, ja, wat ook weer een, uh, <laughs> een beetje te maken hebben met, met, met die schepen. Want er zitten soms wel eens van die, van die lui op op, op ja, op die boten, die hebben allemaal van die muts... en er schijnt zo'n bolletje op zo plos Zo'n zo plos, zo plos zit er erop, zo'n balletje. Ja, zo ja uh, en en dat jij had ja, een verklaring nou, daarvoor. Ja, ja, nou, ik hoorde dat dus pas op de radio iemand vertellen. Ik weet even niet meer waar. Ja. Maar ik dacht, ja, dat klinkt plausibel... Echt. Het schijnt dat dat... Ik, want ik vind zo'n bolletje eigenlijk altijd een beetje een soort... Ja, weet je, zo'n volwassen man met een muts met zijn bolletje erop. Ik vond dat een beetje kolderiek of zo. Oh ja, zo'n nieuwjaarsduik. Maar, ja. Een uh, nieuwjaarsduikmuts. Nou ja. Ja, ja. Dus ik wilde altijd een muts zonder bolletje. Maar sinds ik dat verhaal heb, denk ik van... Nee, je mag best een bolletje op. Dat is eigenlijk best cool. nee, ja. eh, matrozen en zo. En sche, eh, mensen op schepen. Die moesten natuurlijk uh, op, uh, ja, op zee. als Die boten die, die stampen soms over de golven heen. Ja. En ik weet niet of je wel eens in een schip geweest bent, maar dat zijn vaak smalle gangetjes met heel veel metalen. en ja, ja, ja. tra korte trapjes en links of rechtsaf. En nou ja, je hotse bots door zijn boot heen als het golft. En dat, die plos op die muts, die schijnt er te zitten zodat als ze de kop stoten, dat er een kussentje tussen zit. Is toch geniaal? Ja, is briljant. Dus uh, na deze uitzending zullen heel veel mensen hier in antwoord ja. Met een muts, met een bolletje op gaan, ja. gaan lopen. Dat, dat lijkt me wel heel erg... Ik vond het wel een leuk verhaal. Ja, ik kwam er mee. Maar je bent oh ja, dus, je dus zo, het ook van iemand anders. Ja, je hebt hè? het gehoord. Dat zeg je net. Dus, uh, maar uh, dit even met een uh, kleine klink uh, knipoog in ja. de richting van, uh, van de actualiteit vanwege die boten die, uh, die er liggen. Um, nou We gaan zo uh, het eerste nummer horen. Dat, uh, dat heb ik uh, hier gekregen. The bigger picture. Ja, je moet altijd het grote plaatje blijven bekijken. Plaat dat, dat, ja, altijd. Dus, uh, en het grote plaatje ook nooit uit het hoofd te verliezen. En die woordgrappen, die uh, ja, dan krijg je als je op de <laughs> dinsdagochtend zoveel uh, zo radioprogramma met Gerard Loogman en Frank Parik over hebt gedaan. Ja, dan uh, krijg je dit soort dingen, weet je? Dan, Paraat, uh, Ja, dan, dan blijft dat, dat is een soort van, uh, van beroepsdeformatie ja. die je dan erover aan de houden is. Goed, we hebben er nog één. Uh, toevallig ook een muzikant uit Zandvoort. Uh, dus zij was in augustus in deze 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf. En dat is uh, Wendy Moore. En die hoor je nu is corner ghosts. Te ik uh, had vorige week uh, gezegd dat ik hem iets uh, zou draaien. Uh, politician van Sultan. En ineens uh, kwam ik erachter. Hey, ik heb hem helemaal niet gedraaid. Ja, dan uh, moet ik uh, ja, het uh, recht trekken in deze 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf. Hoewel dat natuurlijk uh, meer bedoeld is voor de Noord-Hollandse releases. Maar omdat ook Noland uh, erin zat. Denk ik, ach weet je. We pakken ook Sultan uh, erbij. Dat is uh, normaal gesproken een band uit Utrecht. Want daar komen ze vandaan. En Politician is een zeer actuele song. Dat hoor je duidelijk eraan. We gaan nog even wachten wat betreft het verhaal met Ruud hier. Dat hij gaat spelen. Dat, dat, dat is één ding. Maar we hebben natuurlijk nog muziek genoeg. En als we willen kunnen we gewoon de hele uitzendingen vullen. Maar dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. We hopen dat, dat we het nog even opgelost gaan krijgen. Maar uh, eerst uh, aandacht voor deze band. Want die hebben we bijna uh, vergeten. Maar ze horen er wel degelijk bij. Komen uit Amsterdam. En ze, uh, ja, ze hebben een variant van punk. Het is toch uh, redelijk ook uh, stevig. Maar ze gebruiken toch... Uh, ook hier en daar wat klassieke instrumenten. We kennen ze al wel wat langer dan vandaag... want uh, in het uh, programma Alteur en het DVV... heb ik uh, wel meerdere malen ook aandacht aan ze besteed. La Washida heet uh, de band. En uh, de, het album dat is Blueprints. En een van de nummers uh, die erop uh, staat is... Uh, What Remains uh, is Love. Wat betreft de muziek. Uh, what Remains Is Love. En dat was Labashida van het uh, album The Blueprints. Het is uh, tijd om even te gaan kijken naar uh, de andere kant. Want daar zit Ruud Houding klaar. En uh, het eerste nummer wat uh, we gaan uh, laten horen. Dat is uh, The Bigger Picture. Hier is Ruud Houding. Ja. Time. wat het een beetje begrijp heeft. We hebben, ben ik te horen op de zender? Ja, je bent te horen. We, we, hebben, we, hebben, we hebben problemen met de versterker... Die, die om onduidelijke redenen... we hebben alles geprobeerd... Uh, af en toe ineens een harde knal heeft... en soms uh, een piep. En die, als die piept er, er is, dan uh, gaat die niet meer weg. Nee. En we hebben alle circuitjes ertussen uitgehaald... maar het blijft gebeuren en het is onverklaarbaar. Dus um, dit liedje strand helaas. In schoonheid... Uh, nou, um, dat hoop ik dan. Ja. Maar dat kan ik niet beoordelen. We gaan het proberen straks nog met een andere gitaar. Want voor die andere liedjes heb ik een andere gitaar. En ja. misschien lukt het daar wel mee omdat hij iets andere output heeft. Um, hopelijk gaat dat dan nog lukken. Ja. Um, als het niet lukt, dan weten we dat misschien al voordat we beginnen. Ja. Um, en dan kom ik graag akoestisch nog een keer terug. Ja. Ja. Nou ja, uh, het is even ja. ja, het is even niet anders. Maar goed, uh, we kunnen het uh, niet mooier maken dan het is. Uh, maar we gaan het uh, zo uh, proberen nog met een, uh, met, een andere, uh, uh, ja, met een andere gitaar. En kijken of het uh, dan wel werkt. Nu even niet. Nu ga ik uh, weer even over tot de orde van de dag. En zij hebben vorige week nog min uh, ja, of meer een EP-presentatie gedaan. En dat nummer dat is van Wilson hey, En dat nummer dat heet Artist Only. that we are artists only I wanna watch me paint a pretty picture of your pretty face Small house in the middle of nowhere kind of town I have tried to exist in a small house in the middle of nowhere kind of town for 25 seconds a day town. games, they are out of style. You were convinced that I'm a good person somehow, but I'm not. Not really. I'm a heavy load. A heavy load. I'm a boy without a boat. No negotiation with terrorists. My ego is a terrorist. My ego is a terrorist and I have tried to exist in a small house in the middle of nowhere kind of town.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 er iets moeten gebeuren, maar uh, ineens uh, heeft ook even deze uh, nu een beetje kuren, maar goed. Lea Rij was dit, uh, tenminste Wilson A was dit, maar dit is Lea Rij. Uh, een van de toch opvallende namen tijdens de popronde van afgelopen jaar. de The Observer. Hey, the rij met uh, The Observer. Um, we gaan uh, kijken of wij nog een blokje van twee kunnen doen. Dit is even niet uh, de bedoeling dat ik hier een, een nummer nu laat horen. Want uh, dat is uh, voor zo dadelijk. En niet nu. Um, we gaan uh, nog een poging uh, wagen om uh, twee nummers uh, te laten horen van het album The Bigger Picture. Uh, Apricity is het eerste nummer wat we nu gaan horen van Ruud Irissi. Andermaal. 10 a.m. I sit by the window. Looking out. Waiting for no Go. Every man stuck in the workflow, this old time. There still recognize his face. Seems like nothing happened here since I left this place. Seems like nothing ever changed since our last. was uh, hem. De Apricity was dat. Is trouwens, als het goed is, ook het uh, laatste nummer wat uh, op het album uh, staat. The Bigger Picture. En dat klopt, is... hè, Ruud? Ja, ja, ja. En, uh, en je zei twee liedjes van uh, Accidental Pictures, maar die nu komt, is het laatste liedje van de vorige plaat. Ah! Oeh! Uh, want Before I'm Leaving staat er niet op. Nee. Nee, uh, die staat dan weer volgens mij uh, op uh, een van de andere uh, nummers of o, o, albums. Er Racing Mountains is het. Zie het laatste, dat, dat, uh, dat is het. Ja, ik dacht ik ga stemmig met die gitaren op pad. Ja. En, uh, dit zijn de passende liedjes voor bij de, bij de spullen die ik bij hem heb. Ja, oké. Okay, dus, uh, dus dat, dus dat dus zit er. Uh, ik was helemaal even in de veronderstelling dat hij toevallig op deze stond. Maar uh, nu het zegt. Um, uh, maar goed, wij zijn overigens uh, trouwens. Uh, voordat, uh, voordat je hier binnenkwam om 8 uur begonnen met E-Racing Mountains. Dus, dus ik denk, oh, okay. ja, ja dat is toch, toch. Toen was je druk, druk bezig. Maar ik heb hem toch even stiekem uh, er nog even bij uh, gehaald. Uh, ze blijft ook een, uh, een mooi nummer. Uh, voor de mensen die toevallig ook. Uh, het uh, programma van Leo Blokhuis. Ik kan me best voorstellen dat uh, de, de, de muziekliefhebbers uh, van dit uh, programma ook... Daarop afstemmen. Maar ik kan mij nog een keer herinneren dat jij bij Leo Blokhuis uh, daar was en dat nummer op een, uh, nou eigenlijk ja, op een uh, bezielende wijze met, uh, met al die muzikanten eromheen. Ja, de racist, uh, Egon ja, ja, bij, ja, ja, Breitman, ja. En de Pijtman Rick, en Rick Cornelis en, uh, en, en dan een koor zelfs. Ja, bij, de zangeressen ja, waren er ook. Uh, en dat vond ik uh, toch wel een hele mooie, staat een mooie YouTube. Ja, ja, ja, staat als je mijn naam op... doet en dan vind je hem wel op YouTube. Ja, ja, ja, de uitvoering is nog beschikbaar op YouTube, inderdaad. Yes. Um, overigens, van dit uh, geheel wordt ook nog in het een en ander gemaakt. Dus, uh... Uh, als het uh, technisch uh, door de keuring komt. Hè? Want... <laughs> ja, we halen dat uh, ene nummer uh, halen we er wel uit. Heb je dat uh, begrepen? Want uh, dat is niet te plakken, net zoals bij Paul Bond. Uh, <laughs> uh, dat kunnen we niet doen, hoor. Dus, um, goed, uh, de laatste voor vanavond. Right. En dat is dus inderdaad uh, van het album, wat Ruud al zei, van Erasing Mountains. Hier is Before I'm Leaving. En uh, hier was uh, Before I'm Leaving. Uh, wil je dat uh, nummer zoeken op het album Accidental Pictures? Daar staat hij dus niet op. Hij staat op het vorige album, namelijk Erasing Mountains. Uh, we gaan uh, natuurlijk nog even zo uh, praten nog met Ruud. Want uh, dat gaan we zeker nog doen. Uh, ik heb hem even in de wacht uh, gezet. Maar ik ga hem alsnog even laten horen. Uh, dat is het uh, fijne nummer van POM. We hebben ze, volgens mij hebben we Lisa vorige week nog in de uitzendingen gehad. ging over dat album wat ze hebben uitgebracht. We're Girls Together. En dit is een van de nummers. En die is ook als single uitgebracht. Het nummer dat heet Bittersweet. Zoet, hoe je het maar noemen wilt. Want uh, het, het schijnt ook uh, nog een uh, naam van een, uh, van een een of ander hut te zijn in Amsterdam. Waar je ook nog wat, uh, wat optredens uh, kan doen. Ik ben er meerdere malen geweest. Uh, bitterzoet. Uh, het zit in Amsterdam aan de spui. Uh, dat is een, uh, een zaal en een onderdeel van uh, Paradiso. Um, goed, maar uh, dat is allemaal even voor, uh, voor latere zorg. Uh, nu weer even terug naar het Nu. En naar uh, de muziek die um, ja, in september, eind september is uitgebracht in de vorm van een album Accidental Pictures van uh, Ruud Hauweling. Um, ja Ruud, want nu uh, uh, zit ik eventjes ook uh, te luisteren naar, uh, naar het uh, materiaal. Maar uh, ja, want, want ja, je, je, je, je, je pakt euh, akoestische gitarren, elektrische gitarren. Uh, wa, wa, wat, uh, wat, wat gaat er dan? Uh, ja, ja, ik zit even een beetje na te denken van wat, wat euh, welke afweging maak je? Als je bijvoorbeeld een klein optreden doet, euh, heeft dat ook met jouw stemming eh, te maken? Of uh, we, we, we, voor of ik elektronisch ja, zo ja, voor, nou zoiets, De, maar ook voor een ander optreden. Maak je een bepaalde keuze dan van tevoren? Als je een ja, het is altijd wel een keuze van hoe w, w, w, w, w, als je avondvullend speelt, dan uh, krijg ja. je natuurlijk alles ja. Waar, waar, het hangt er ook vanaf of er een muzikant mee kan komen of niet. Ja. Als een bassist mee kan, dan speel ik andere liedjes dan wanneer ik het solo doe. En als we met z'n vijven spelen of met z'n zes of met z'n achten, dan ook. Ja. Uh, en het schrijven is een heel ander verhaal. Ja, want een optreden is uh, niet uh, standaard. Er zitten altijd uh, uh, verschillen in. Uh, laten we ja, ook... zeker. Nou, maar dat heeft met, van alles te maken met, uh, met de ruimte waar je staat. Nou ja, ik wou het er net met over hebben. de techniek. Soms sta je in een akoestische ruimte zonder, zonder versterking. Soms ja. sta je met een grote PA. Soms ben je op de radio. Het is allemaal anders. Ja, het is, uh, nou, ja, laten we weer even teruggaan naar uh, oktober van het uh, afgelopen jaar. Uh, in, in, in de kerk. Want ja. dat is natuurlijk... Uh, oh, antwoord, ja? Ja, hier in, in ja. Zandvoort. Ja, uh, bij, bij, de Lote, bij het Paulus Lote verhaal. En daar speelde je ook. Akoestisch. Ja. Akoestisch ja. met met Michiel van Dijk. Ja. Dat was toch. Dat had ook wel iets van. van ja Welk inzicht komt er dan bij jou naar boven. want op een dat gegeven moment, doen. Om Ja om kunst, dat zoiets te doen. Nou dat heeft te maken met de akoestiek daar. Want ja? een kerk heeft een hele lange galm. Mm. Um, en als je in een. In een, in een ruimte met... Een, een kerk heeft soms 4,5. De BAVO in, in Haarlem, waar ik het een concert gedaan heb. Uh, die heeft zes seconden gehalmen. Ja. Als je daar met een drummer gaat zitten... Ja. Uh, en je, en je hebt, doet gewoon, weet je, gewoon een ritme. Ja. Elke klap hoor je zes seconden nagehalmen. Ja, okay. Dus uh, als je dat in je muziek uh, inbrengt... Ja. En het is een heel akoestisch optreden. Ja. Ja, dan, dat geeft heel veel reflecties van geluiden hele ja, tijd. Je. Die door de muziek heen gaan... Uh, ja. Dus ja, dan, dan probeer je de uh, instrumentatie of de keuze van een liedjes zo te doen... dat het werkt in die ruimte. Mm -hmm. En ja, ik probeer ook wat wel liedjes te, te kiezen die dan passen bij de gelegenheid. Want dat was natuurlijk een soort... Uh, uh, ja, ook een soort uh, einde van een viering die, uh, die dag. Uh, maar ja. goed, um, en, en die katty, uh, Sopraans saxofoon van Michiel van Dijk was erbij. Ja. Omdat dat is, die heeft zo'n rijke klank... En dat stijgt in zo'n kerk helemaal op. Ja, ja, ja. Dus ik dacht, nou dan heb ik de onderkant uh, en het midden van het fre frequentiespectrum. Ja. Uh, voor, uh, met de gitaar, er zit mijn zang tussenin. Ja. En dan zit die zo saxofoon erboven. Ja, ja, ja. Boventoon, middentonen en lage tonen. Ja. En dan hoop je dat dat een beetje de ruimte vult. Het is een heel mooi verhaal. Want je, je probeert en je legt het ook goed uit in dat opzicht. Hè, van hoe hoe dat kan werken in een in een in een, een ruimte zoals een kerk. Dat is ook een instrument. Ja. Die speelt eigenlijk mee of je het nou wil of niet. Ja. <laughs> ja, ja, ja, als je het zo bekijkt, is dat eigenlijk de onzichtbare factor. Ja, zeker, die, ja. die, die heel die van invloed. veel hoor. Veel ja. meer dan mensen. Wordt daar soms dan ook wel eens een beetje. Uh, ja, Wordt dat ook een beetje onderschat door uh, misschien muzikanten? Nou, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat uh, de tijd is veranderd. Dus zeg maar, popzalen, daar, daar hebben heel veel mensen nu in eerst in en staan de versterkers achter het podium, mm -hmm. die zie je vaak niet meer. Dan heb je ook niet al die troepen op het podium. Ja. kunnen ze heen en weer rennen. <laughs> ja. um, in een popzaal is het is vaak, zeker als je elektrisch speelt... dan ben je met z'n allen uh, vaak vooral het podiumgeluid goed aan het krijgen. Want ja. dat is een ander geluid dan wat je in de zaal hoort. Want ja. je wil als muzikanten onderling de interactie goed hebben. Dat je, ja, dat je goed hoort wat iedereen doet, zodat je lekker speelt. Ja. Um, en in theaters is dat nog veel erger. Daar, dat... moet het, daar moet het veel kleiner en zachter. Want in een theater kan je een speld horen vallen. Ja. ja, dat hebben we gemerkt bij Theater de Liefde. Ja. Bij, ja. Uh, bij, de, bij... Muisstil, ja. En dat is dan ja. nog een vrij droog theater. Maar je hebt ook theaters waar heel veel galmen zitten. De, de Filharmonie in Haarlem. De ja. kleine zaal. Die mooie houten zaal. Ja. Een aanrader om daar eens akoestisch te gaan kijken een keer. Er ja. Ja, zit een prachtige galm in die zaal. Ja. Um, ja, die speelt ook mee. Dus ja, <laughs> daar kan je iets mee doen. En je kan ja. het, als je niet oppast, kan het dus tegen je werken. Ja. Nee. Uh, maar dat is niet op het moment dat jij je liedje staat te componeren. Uh, dat je er al over na gaat lopen nee, denken van. Niet, uh, nee, nee, nee. Want op dat moment ben jij bezig met dat liedje. Ja, nou uh, praal, nog iets ja. over dat album. Want daar ben jij ook uh, best uh, een uh, flink deel van over de wereld uh, mee geweest. Hè, om ja. het album voor elkaar uh, te krijgen. Ja, ik, ik hou heel erg van de. Oude manier van werken uh, met met een uh, geluidstechnicus een old school geluidstechnicus die uh, die weet wat die ja zeg maar hoe, hoe uh, ja ik probeer dat even in één zin te vangen maar tegenwoordig kun je met een laptop ja kan je in een uur kan je een liedje maken bewijs van spreken ja want die software is allemaal heel makkelijk geworden uh, maar de onderliggende kennis ja dat is echt een, ook echt een vakgebied waar, waar je gespecialiseerd in kunt zijn en ik hoor altijd nou laat ik het zo zeggen in 2020 Dertien heb ik een plaat gemaakt met Cloud Machine. Die hebben we mm -hmm. digitaal helemaal gedaan. Met, uh, met de computer. Um, gemixt ook. Met de fantastische technicus ook. Tristan Longworth. Die heeft John Allen uh, bijvoorbeeld mm -hmm. gedaan. Uh, In Your Light. Uh, en eigenlijk al zijn platen ook die, die nu nog uh, gedraaid worden. Maar ik, ik zet hem nooit meer op. En, en ik dacht, hoe kan dat toch? En dat heeft toch iets te maken met de geluidsregistratie. En de plaat daarvoor hebben we gedaan met Frits, dat is de geluidstechnicus van uh, Tom Waits van uh, Mule Variations en mm -hmm. uh, ik geloof Blood Money um, en een aantal tracks op Orphans um, en uh, die plaat van Grammy gewonnen die, die vind ik dus dat vind, daarom heb ik ooit contact met hem gezocht dus in, dat is mijn lievelingsplaat qua hoe geluid qua hoe die klinkt mm -hmm. puur de klank op je oren um, en ik heb ooit contact met hem gekregen en inmiddels is dit het derde album of het, even kijken ja, derde album en uh, EP heeft hij gemasterd. Maar de drie platen van... Uh, of twee platen van Cloud Machine... nee, één plaat van Cloud Machine en twee van mijn solo... Mm. Heeft, hij, uh, heeft hij de techniek gedaan. En um, de eerste keren zaten we in Californië... in de studio waar hij met Waits ook werkte. Mm. Uh, maar die studio... die eigenaar is met pensioen gegaan. En ze um, zochten dus nu iets anders waar we konden werken. En toen vonden we de studio van Tucker Martine. en die uh, zit in Portland, een stukje hoger. Iets, iets vochtiger en natter, Californië, Noord-Californië. Mm. Maar die heeft heel veel uh, uh, actuele dingen gedaan. Hij heeft een Grammy gewonnen in januari nog met Madison Cunningham. Ik weet niet of je haar kent. Mm. Um, ja, die heeft een fantastische studio daar. En uh, daar konden we terecht. Dus uh, ik ben in Portland geweest in januari afgelopen, jaar uh, of dit jaar, zeg maar. Ja. Oké. Okay. Uh, we kunnen er nog uren over uh, praten. Maar we zitten ook weer aan de tijd. Zeker. Dus, ja. uh, nee, ik praat door zolang jij Ja, uh, niet nee, uh, nou, we, uh, we, uh, we gaan het afronden. Uh, vond het leuk in ieder geval dat je weer ja, geweest bent. Dat, uh, dat, uh, dat vinden we altijd fijn. Uh, dus uh, ja, wanneer het weer eens uitkomt... Ja. dan uh, doen we het nog een keer. Dus. Komt goed. Uh, dit was uh, 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Volgende week uh, zijn we er weer. En dan is het uit mijn hoofd... Uh, hier Dusty Stree die komt uh, spelen... Uh, afsluiting doen we. En ze komen weer terug. Lessons in Living van Lorem Ipsum. Want 11 januari gaan zij hier samen met Blanco het een en ander laten horen. Ja, je hoort het goed. Ze komen nog een keer terug. Tot volgende week. Dag.